Wordt zakenman, ondernemer, zonne-studio's en dan operazanger. Ik ben heel benieuwd, Mario, hoe dat allemaal zo gekomen is. joh, je, je bent er gekomen. Ja, dat krijg je een beetje mee. Een beetje mee, dus vanuit, uh, vanuit mijn jeugd, vanuit mijn opvoeding. Ik ben eigenlijk zeg ik wel van een eenvoudige, maar toch nette komaf. Uh, mijn moeder die dienst, uh, diende bij een hele luxe familie, bij Jansen van 12. Over. Wat een chique familie. En daar hoorde mijn moeder de klassieke muziek enzovoort. En dat heeft geprobeerd om bij ons erop in te brengen. Dat is bij mij een klein beetje gelukt. Daar komt het eigenlijk op neer. Oh. Ja. Was het geen hele overgang? Uh, of heb je het er altijd naast gedaan? Uh, nee, moet, nee, nee, nee, ik ben een klein amateur. Hoor. Dat valt allemaal nogal mee. Ik, maar ik heb wel dan vanuit laten we zeggen van, van mijn uh, klein jongetje zijn. Ik kocht dan met mijn 12, 13 jaar. de eerste grammofoonplaat. Ik weet het goed. Violconcert van Mendelssohn. Aan de andere kant stond de, de Italiaanse symfonie. He, en daar bracht ik melkflessen voor rond en hielp ik bij een bakker enzovoort. Hm. Uh, ik was er altijd, ja, van mijn klassiek, dat is een, altijd een deel van mijn leven geweest. Waarmee ik tegelijkertijd van dat andere niet veel heb begrepen. Dus als je nou om moderne muziek vraagt, dan weet ik echt niet veel vanaf, dan loop, loop ik helemaal achter. Eerlijk is eerlijk. Waarmee ik wel, moet ik even zeggen, net te beginnen, dat ben ik eigenlijk met dat Barcelona, met die Eddie Murphy en ja, die juffrouw. die Matthew, ja. En die juffrouw en die Cotre Bas, die andere, uh, hoe heet ze, hoe heet ze, hoe heet ze? Mossa. Ja, moeilijke naam. Monserrat. Monserrat Caballé. Dat is toch spektakel, ja. mensen. Dat is onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. schitterend. Ja. Ja. Maar dan is uh, liefde voor klassieke muziek en zingen toch nog iets anders, denk ik? Ja, daar gaat nog een hele fase over in. daar ben ik mee eens. Uh, komt nog dit bij, dat ik eigenlijk, uh, ja, dat geloof eigenlijk niet meer, maar ik ben heel verlegen manneke. Eigenlijk heel verlegen. Ik durf het niet zoveel. Het eerste wat ik. Ik, mee had, ik had een beetje verstand. had ik wel gekregen. Maar, ja, dat wel. Maar, maar uh, ik durfde niet zoveel. En uh, ja, goed, het is gewoon zo. Ik was niet sportief. Ik, ik kan een bal opvangen. Dus, ik brood kan niet opvangen. Dat zit, dat zit niet in in. Dus ja, ik ben het toch een beetje anders natuurlijk dan anderen. Nou, dat heeft zich een beetje voortgezet. Ik zat op een uh, ben ik terechtgekomen. Dat was een goede kope manier om je kinderen te laten studeren vroeger. <laughs> Samen, samen ja. met broer. samen ja, met broer, yoga, ja. we waren we toch, uh, ja, we, we waren <laughs> toch, ja, het ging heel goed bij onze familie. Uh, maar ik zat daar, uh, ik zat er al snel. Uh, ik speelde viool. in de uh, Moende vergeet ik nooit. Uh, speelde viool. Mm -hmm. Nou goed, oké. Okay. Ja, en, en dan gaat het steeds maar verder. Maar ik hoorde die, die klassieke muziek. Ik hoorde dat prachtige. Ik in steeds meer liefde keek voor het vocale. En uh, en dit is steeds verder gaan uitbreiden. Ja. ja. En hoe ben je, weet je, dan nog bij je eerste zangles gekomen? Ja, dat is een heel leuk verhaal. Uh, in de tijd, uh, ik had dus een zaak in Zonnebanken, zondag, waar ik steeds erg trots op ben. En uh, we verdienden best wel aardig de kost. En ik had een vriend, René. René, René kon, we deden altijd samen zingen in het café. Lallen, lallen we tegen de René, die kan zingen, dat is werkelijk waar. Uh, beter als, uh, uh, als vroeger. Eerlijk waar, die heeft de, de falset bereikt. Oh, die kwijk en, en, en dat nou, wij dachten, nou, we gaan de carnavalsplaatje laten maken. Moa, Moa, dat, dat, Dus wij naar, wij naar de studio toe. En die meneer van, van de studio, die productie leidt, ja, zei: ja, dan gaat ze wel helemaal niet. Jullie moeten uh, wel eerst les nemen. Je kunt niet zomaar een plaatje opnemen, al heb je nog nee. zogenaamd zoveel poen. Nou, uh, <laughs> ik, denk, ik denk, nou, dan ga ik me dat het toe, Dus ik ga dat het kolse Ik bel op, ik mij in de kort wil zangles. Die schiet je ja, in de lach. puur voor de, plaatje. Je <laughs> kunt helemaal ja, geen op, begin de vooropleiding muziek en dit en dat. Nou, uiteindelijk hebben, we, hebben ze gevonden een juffrouw van het conservatorium. Joke Anjewierde, derdejaars. En die wilde ons wel zangles geven. René erbij. Ik vergeet nooit in de Boerhabersraad. René, die ook de juffrouw van de bak af in de hoogte. Jonge, wat ging dat hard. Ja. Maar we hebben met die juffrouw Joke Anjewierde... Fiona Brian. en jij er ook bij, Lin, ja. Hebben wij dus een soort zondag compagnie gevormd. Ja, weet, weet je, je nog? nog? Ik weet je weet nog. Je nog? Ja. En dan hebben we uitgevoerd de Mikado... Bij mij ja. thuis, tussen de schuifdeuren, ja. je, van het terras. Hè? Ja. Met een, nou, dan hebben we nader aan de paire of Penzance hebben gedaan. En ons, in ons magazijn werd dan omgebouwd voor de repetities uh, piano erin. En dat werd gedaan door de beroemde golenaar altijd. Jan Fust, Jantje Fust, die is vele jaar bij mijn magazijnchef geweest. En die zorgde altijd dat het uh, ja, alles nodig was. En die kon er zelf altijd ook een pilsje bij pakken natuurlijk. Ja, ja, ja. Mag ik misschien heel even teruggaan? Hè? Want aan het begin van het verhaal wat u vertelde. Uh, uh, ja, zo'n beetje twaalf jaar. Toen werd er al klassieke muziek aangeschaft, hè? Ja, ja. Weet je, ja. toen niet eraan aangekeken, aan ja. jaren, van goh, uh, meestal gaat er dan toch een smaak naar een andere muziek uit, lijkt mij dan. Nou, uh, ja, zeker. Nee, nee, nee, nee, ik gold uh, zeker niet als de vlotste van de klas. Nee, dat klopt. Nee, maar hoe reageerden de kinderen daarop dan? Dat, dat u van die andere muziek hield? Ja, daar praat eigenlijk nog niet eens over. Ik wilde niet zo, het was toch al eerlijk zat. <laughs> ik, ik kon nog niet zo hard lopen, kon ik kon geen bal opvangen. Dus nee, ik wou niet, niet teveel, wat dat betreft, aandacht op mijn versie. Nee, nee, nee. nee. En uh, na de hand ook, ook nog met uh, de kinderen uit die tijd contact gehad. Ja. En dat ze nu weten dat u toch wel een uh, ja, bekende opera bent. Nee, nee, maar... nee, ik ben geen bekende opera. Het haalt een beetje weg. <laughs> valt allemaal nogal nog mee. Maar iets anders toch wel... Nou, natuurlijk zijn de kinderen bij mijn kinderen. Ik heb dus twee kinderen, Joep en Janneke. En natuurlijk muziek nam bij ons een groot gedeelte toch wel. Ik leer ze dus naar klassieke muziek luisteren. En als dan de vriendjes meekwamen, dan draaide ik bijvoorbeeld de Wellington ziek. Een spektakelstuk van, uh, van Beethoven. Mm. Of ik vertelde... Of uh, Ravel. Of uh, iets, iets anders. En ik, ik deed zangoefeningen met ze. Dat kon ik zo horen of ze een klein beetje gehoord hadden. Mm. Nou, en als ik naar nou de kinderen nu nog tegenkomen... Dan zegt ze... Ze is het allemaal niet vergeten. Nee. Allemaal nee. toch een stukje meegekregen. Ja. Ja, wat leuk. Ja. Dat ja. Maar, ja. Leen, er is ook muziek uitgezocht? Door, um... Ja, we gaan uh, luisteren naar muziek. Um... Ik weet zo niet meer uit mijn hoofd welk stuk er kwam. Weet jij het nog meer? Ja, dat ga ik dan even toch inleiden. Nou, dat, op een gegeven moment, ik ga dus uh, op mijn, dat was ik uh, overigens 45, ben ik dus zanglessen genomen, solfegelessen lessen bij jou, Lin. En toen is het eigenlijk pas begonnen op mijn 45ste. En uh, nou, toen, toen ik denk, ik wil bij Brabant koor, het koor van het Brabant's orkest, daar moet ik erbij zitten op zijn best. Nou, Oké, okay, ik ga auditie doen, ik word aangenomen. En het eerste project wat ik deed, is dus niet geloof, is de Misses Solemnis van Beethoven. Opus 123, en geloof van mij... dat is het voor een koorist... zoals wij koors aangezegd genoemd worden... een van de moeilijkste werken die je als koorist kunt zingen. Het is ook een slijtageslag. Het is overstelbaar zwaar. Nou, dat, daar ben ik als, dat was mijn eerste grote werk. En daar heb ik uitgekozen... het begin, het Kirië. En hoe dat de kiriën binnenkomt... hoe dat langzaam erin komt, dat elk solist eraan komt... die gaat zijn melodie brengen. En het, nou, het gaat nog een geweldig iets toe. Zet het maar eens op. Daar gaat hij.